Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort zomer ZFM Dit is de zomer van ZFM met nu de vinyljaren. Ja, hebben we weer. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen, dames en heren. Uh, maar nu is het een vinylronde. Nu is het een vinylronde en dat betekent dat we gewoon weer lekker uh, muziek gaan draaien van vinyl. Onder andere, althans in ieder geval wat het het Classic Album. Dat zal zeker van vinyl komen. En voor de rest besteden wij natuurlijk vandaag aandacht aan de vinyl top 50. U weet het, die lijst is sinds een aantal maanden. Weer bestaat. En die elke week dus netjes op woensdag wordt bijgewerkt. Ja. Doen ze expres, hè? Doen ze dat wij dus gewoon de eerste kunnen zijn die er aandacht aan besteden. Ik denk, Kijk. Ik denk niet dat er eerder een radiostation is wat eerder daar aandacht aan besteedt dan wij. We zijn gewoon de snelste. <laughs> nou, dat zijn we wel vaker. Ja, we zijn wel vaker snel. Goed? Ja, dat wou ik maar zeggen. Ja, we zijn wel vaker En uh, wat ik uh, zo voorbij zag komen in de lijst, er staan een paar leuke, leuke dingen in. Ja, hè? volgend ja. jaar eigenlijk ook wel, ja. We vonden ja. er een hele leuke bij. Ja, nou, heerlijke, het... lekkere zomerse muziek. Ja, Geweldig. Nou, dat gaan we allemaal uh, draaien. Of nou, niet allemaal, we gaan ja. aandacht besteden aan de nieuwe binnenkomers. Want ik ga niet die hele lijst voor u draaien, dat uh, kan allemaal niet. Maar we gaan gewoon de nieuwe binnenkomers. En straks om, om drie uur natuurlijk krijgt u de nieuwe top drie. En uh, daar zit wel één grote verrassing in, denk ik. De één en twee zijn hetzelfde als vorige week. Maar de verrassing deze week is wel groot. Ja, het is wel een grote verrassing. Die moeten we ook echt even opzoeken, want die staat ook niet in Spotify of zo. die, die nummer 3. Die is echt alleen op vinyl, dus moeten we eventjes uh, driftig onderzoeken. zoeken. Maar goed, komt allemaal goed. En uh, we, gaan, we hebben natuurlijk ook een classic album. En dat classic album, dat hebben we deze week omdat... Uh, omdat we, omdat uh, bassist Chris Squire, de, een van de mede-oprichters van uh, de groep Yes... Uh, Afgelopen weekend is overleden. En uh, ja, dat betreft het dus 2015 een rampjaar. Want er zijn er al aardig wat gegaan dit jaar. Nou. Het is uh, om moedeloos van te worden af en toe. Maar goed. Uh, we gaan beginnen met het classic album. En het classic album deze week uh, is het album van Yes. Uiteraard, zou je bijna willen. Met uh, uh, Chris Squire als bassist. Bill Bruford als drummer. Steve Howe als gitarist. Rick Wakeman als toetsenist en John Anderson natuurlijk als zangert. De beste formatie ooit van deze groep. Er zijn diverse, diverse wisselingen geweest, maar dit is wel de beste formatie van dit gezelschapje. Nou, Het album Fragile, dat is een van de, de meest klassieke, samen met Yes Album en Close to the Edge. Wat allebei ook, alle drie, allebei ook fantastische albums zijn. Ik heb toch vandaag voor Fragile gekozen. Het is uh, nou niet bepaald de makkelijkste muziek. Het album is al een beetje een concept. Uh, er staan eigenlijk aan bandstukken niet zo gek veel op. Uh, maar de vijf uh, bandleden hebben wel ieder hun eigen bijdrage. Dus in de vorm van een, van een solo uh, toegevoegd. Dat geldt dus ook voor Chris Squire. Dat geldt voor Bill Bruford. Ja. Voor Rick Wakeman en John Anderson. En de rest zijn. Uh, dat zijn dus ook stukken die hun eigen persoonlijke. Uh, ding weergeven. En verder de overige stukken zijn natuurlijk uh, groepsarrangementen. Uh, nou, we gaan beginnen maar met een van de hits van het album. De lange versie, want de single was aardig ingekort in de tijd. Uh, maar wij doen gewoon de complete versie. Van ons classic album Fragile van Yes, ik dacht uit 1971 als ik het goed heb onthouden. En uh, van dit album dus, Roundabout. Mountains come out of the sky, they stand there. Dat was dan uit een tijd dat dergelijke dingen nog hits konden worden. Het heeft gewoon in de top 40 staan. Onder is dat het nou niet de makkelijkste muziek is. Nee. Maar ik denk dat dat wel een van de grote de voorvechters en een van de mannen die daar uh, mede voor verantwoordelijk was. In de tijd uh, DJ Lex Harding was. Want ja. uh, de Lex Harding show toen de tijd op Veronica. Daardoor heb ik ook dit soort muziek leren kennen omdat hij dat gewoon draaide. De anderen draaiden het niet, nee. maar hij draaide dat gewoon. En, en hij was toch echt wel een beetje de, de ook in de richting van, van, van de prog rock. En zodoende kon je... Ja, heb ik ook kennis gemaakt met, met, met uh, Crosby, Stills en Nash en, en uh, Genesis. Emerson, Lake en Palmer, de Nice en dat soort mensen. Ja, maar hij schuwde ook. Het steviger werk niet. Nee, en, dan... uh, ja, je kunt Lex Harding de schuld geven. Want die kwam op een gegeven moment met het eerste album van Black Sabbath op de, de proppen. Ja, ja, ja. Ach, je bent niet meer te redden. Nee, en toen was ik niet meer te redden. Nee. Nou, oké. Okay. Um, ik zei het al, op dit album uh, staan ook wat persoonlijke dingen van uh, uh, de bandleden zelf. Die dus ieder op de ruimte alle vier een, een, een uh, ruimte hebben gekregen om een stuk echt helemaal naar hun eigen hand te zetten. Rick Weekman was de eerste. En dat is een, een stuk wat hij alleen op keyboards heeft uh, gedaan. Uh, met uh, een, een stuk van Brahms. En ik dacht zijn vierde in symfonie. Moet ik even precies nakijken. Maar we gaan het wel even draaien. Hier hoort u Rick Weekman. Kens en Brahms, zo heette het. Stil jij. Kens en Brahms, zo heette het. En het was dus een uh, persoonlijk stukje van uh, dit album van uh, Rick Wakeman, toen de tijd. Uh, dus, die bij dit album dus toetrad als opvolger van toetsenist Tony Kay. En daarmee uh, nam gelijk de toetsenvirtuositeit op een verschrikkelijke manier toe. Tony Kay was wel goed. Maar hij was een echte vuller, zeg maar. Die speelde heel veel akkoorden. En niet, was niet virtuoos, althans niet op de opnames die ik van hem ken. Maar eh, toen Rick Wakeman erbij kwam... Eh, natuurlijk eh, een van de toonaangevende toetsenisten... vergelijkbaar met een Keith Emerson en dat soort mensen. Ja, toen eh, sprong het niveau ineens eh, op een verschrikkelijke manier naar boven. Yes dus met Bill Bruford op drums. Die er al bij was sinds de Yes-album... Daar Chris Squire, een van de oprichters, en waarom het album nu dus draait, omdat hij afgelopen weekend overleden is. Uh, Steve Hou, die er ook uh, sinds de Yes-album bij was als gitarist, als opvolger van Peter Banks. Uh, dan hadden we nog: uh, wie heb ik nog niet genoemd? Oh ja, John Anderson natuurlijk, zanger van uh, het begin af aan. Uh, dat, dat, dat hele hoge stemgeluid... het hele karakteristieke stemgeluid. Goed, we gaan even een kijkje nemen... dames en heren, in de vinyl top 50. En uh, ik zei het al, de top 3... die krijgt u straks te horen uh, na drieën. En uh, die is eigenlijk bijna hetzelfde... met uitzondering van één nummer. En dat moeten we nog even opzoeken. Want dat is best lastig. Die staat namelijk niet op Spotify. Uh, roast beef, dat is een Nederlandse dame... Die eh, dus een album heeft gemaakt dat heet KALF. K-A-L-F, met hoofdletters. En dat album is, als, is de hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Die is eh, binnengekomen maar liefst op nummer drie. Ja, echt wel. En wat zei je, schat? Ik zei, dat is best knap. Ja, dat is best knap. Er staan wel meer dingen in die echt En zijn. zeker voor, voor een album wat eigenlijk alleen op vinyl verkrijgbaar is. Ja. Ja. De, het nummer heet... Controleer mij. Is dat nou toch weer? En is Anita termij er tussendoor, die hoort er helemaal niet bij. Weg met het mens. <lacht> uh, wat, ja, oké. Okay. Uh, die stond nog in ja. de wachtrij. Die moet ik eigenlijk altijd even uh, leeg maken, want dat is een beetje lastig allemaal. Maar goed, uh, Roosbeef dus. En nummer, uh, dat het controleer mij. En uh, heb je nog meer, weet je nog meer wat leuks over haar te vertellen? Ja, ik heb wat voor me staan. Uh, Nederlands band en afkomstig uit Duiven... Uh, rondom naamgever en singer-songwriter... en toetseniste Roos Rebergen. En vandaag ook de naam Roos Beef. In 2005 won de band de Grote Prijs van Nederland... in de categorie singer-songwriter. En het album Kalf uh, is al uitgekomen op 13 februari in Nederland... en 20 februari in België... En vanaf uh, 26 juni, dus dat is ook nog maar pas, ook op vinyl. En uh, ja, dan vind ik het best wel knap dat je zo hoog binnenkomt. Ja, nummer 17. Of he? nummer 17, ja. ja, heel knap. Ja, dat is vreemd. Ja. En ik vond het leuk klinken. Ja. Roosbeef dus, en het uh, nummer dat heet Controleer Mij. En het is op nummer 17, ik zei net nummer 3, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Het is op nummer 17 binnengekomen in de nieuwe vinyl 50 lijst. We gaan weer naar ons classic album Yes en Fragile. Uh, dat zijn over het algemeen best wel lange nummers. Uh, ik zei dat alle bandleden dus inderdaad een uh, persoonlijke bijdrage hebben geleverd. En ik zei net heel abusiefelijk dat dat alleen de instrumentalisten, maar dat is natuurlijk niet waar. Nee hoor, want ook uh, Rick, uh, John Anderson heeft een persoonlijk stuk um, gemaakt. En het hoeft dan natuurlijk geen betoog dat daar heel veel vocalen in zitten. Het nummer heet We Have Heaven. hoef je niet weg te lopen. Dan je een heleboel mooie muziek. Dan loop je weg. Oh. Wat en hij weer ook. Nou, dan hebben we de eerste kant van uh, dit album alweer gehad. <laughs> ja, hè? Wat zie jij? Windje. Ja, lekker wintje wel, ja. Dat was de airconditioning, hoor. Oh. <laughs> Goed, het laatste nummer, dat, uh, dat heette dus South Side of the Sky. Dat was een compositie van Chris Squire en uh, John Anderson. Uh, we gaan natuurlijk straks uh, nog veel verder, want we gaan uh, nog een beetje spreiden over het programma. Natuurlijk, deze... Prachtige muziek van Jes. Uh, van uh, nou moet ik even kijken wat ik nou even klaarstaan. Want het gaat allemaal even niet zoals ik het wilde dat het ging. Uh, mm -hmm. Ja, momentje hoor. Ach ja, je hebt van die momenten. Hè. Ja. Dat het even niet lukt. En gaat zoals je wil. Maar nu wel hoor. Ik ben er nu. Ja. ja, ik ben er. Ben er klaar voor? Ben ik er helemaal klaar voor? Mooi. We gaan uh, een nummer draaien van een album van uh, The Heat. Dat is binnengekomen op nummer. Uh, <laughs> grappig, hè? Ja. Nummer 21. Nummer 21. Ja. En heb je er nog wat meer leuks over te vertellen of niet? Ja, ze kwam uit uh, Arnhem. Uh -huh. En uh, de muziekstijl valt onder het labeltje Garage Rock. En uh, ze hebben maar vijf nummers uh, uitgebracht. En dat is ook uitgekomen als een 10-inch EP'tje op 19 juni 2015. Oké. Okay. Ja. En dit heet Tumbling the Heat. Hier ben ik weer te laat. Je moet ook geen allerlei dingen tussendoor doen. Goed, uh, Tumbling was dat. Van uh, een nummer uh, The Heat. Uh, van de band The Heat. En het nummer heet Tumbling. Garagerock dus uit, uh, Arnhem. Uit, uh, uit... Arnhem. Nou, zo klonk het ook wel. Alsof het opgenomen was in de garage. Toch? <laughs> ja, nou ja. Kijk, daarom heet het ook zo, hè? Ja. Uh, ja ooit ontstaan in een periode dat... Uh, bandjes vaak geen geld hadden om uh, uh, een uh, de hele dure cd op te nemen en dan gingen ze in een garage hè, en dan namen ze het zelf op en dat had dan uh, een beetje de sound zoals dit beetje ja blikkerig nou ja, dat hoeft tegenwoordig ook al niet meer want nee, nee, uh, nee, iedereen nee. Heeft, uh, iedere muzikant heeft tegenwoordig wel een, een huisstudio zo wat want dat is natuurlijk heel toegankelijk geworden tegenwoordig het is allemaal digitaal nu ja het is allemaal digitaal goed we gaan verder met uh, Leon Bridges zo'n uh, een meneer waar ik er uh, nooit van gehoord heb. Uh, ik, het, ik denk dat het ook opnieuw uitgebracht is. Maar dat zoeken we even na nou, nog. Allemaal de uh, Leon Bridges. Uh, dus uh, Ansela gaat u er even iets over vertellen. Over Leon Bridges. Want daar gaan we het volgende nummer van draaien. Dat heet uh, ja, nou ik moet het even uh, heel snel uh, vertalen. Dat kun jij. Uh, Leon Bridges. Uh, de nieuwe cd heet Coming Home. En is het debuut-studioalbum uh, door deze Amerikaanse. Gospel Soul Singer. En deze is uitgekomen op 19 juni 2015... door Columbia Records. Oh, het klinkt dus jaren 60. Ja. <laughs> Coming Home, Leon Bridges. Nieuw binnen op drie. Coming home to your tender, sweet love in your mind. One and only one, one. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Heet de man. En als je me nou gezegd hebben dat het uh, opgenomen was in 1963, had ik het ook geloofd. Ja, ze klonk het wel een beetje. Uh, nou, een beetje, een beetje boel. Ja. We hebben echt hun best gedaan om het te laten klinken zoals het in de jaren 60 zou hebben Ja, nou, zoals, uh, zoals de sol uit die tijd zou klinken. Ja, ja. bijvoorbeeld. Nou, niet en, gek, niet gek. Nee, zeker niet. Hartstikke nee. leuk juist vond het helemaal te gek. Coming Home heet het nummer. Leon Bridges dus. Een gospelzanger die zijn eerste album maakte. En uh, dan zomaar ineens ook op nummer 3 binnenkomt in de Vinyl 50. Want daar hebben we het over. Ja. We gaan er nog eentje doen uit de Vinyl 50. En dan gaan we even terug naar het classic album uh, deze week. Uiteraard. Want uh, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Uh, en straks na drieën krijgt u de top drie. Ja, die is ook interessant. Mm -hmm. um, eens even kijken, wat had ik ook weer gezegd? Oh ja, nou, Mike Oudboter, Au dat is de volgende. Ja. Uh, het meisje kennen we natuurlijk, want het meisje is bekend geworden door de beste zinger. Uh, nee, de beste singer-songwriter van Nederland. Ja. Uh, daar zong zij uh, dat liedje van uh, Dat Ik Je Mis. Ja. Wat ze volgens mij voor de moeder geschreven heeft. Nee, de vader. Oh, de, voor de vader ja. geschreven heeft, ja. En, uh, nou ja, dat maakte iedereen uh, helemaal. Uh, Kippenvel uh, en zo en, en weet ik het dan. Dat was ook heel erg mooi. Ja, de manier waarop ze, uh, vooral ook waarop ze het stond. Ja, het, heel het, klein. stond ook gelijk nummer 1 in de begrafenis top 10 geloof ik. Ja. <laughs> dat is echt zo'n nummer wat je dan heel vaak bij... Ja, is, ze heeft Mieke uh, al van de troon ja, ja, dat zeker. denk ik ook, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar uh, zij heeft een prachtig nieuw album uitgebracht, uh, dat het dan ook weer dag wordt. En uh, ja, daar is ze dan toch op een andere tour gegaan ja het, het, of tenminste andere tour maar ze is toch uh, uh, ja dat, dat ene liedje dat staat er overigens wel op maar dat heb ze ja. wel zo vaak gehoord dus dat draai ik niet uh, het liedje staat er wel op maar uh, dat is het enige liedje eigenlijk en de rest is er toch wat meer met productie aan de gang gegaan en dat is helemaal niet gek we hebben in uh, de lunch straks al het liedje anders gedraaid dat vond ik ook wel, vind ik ook wel heel erg mooi en nu uh, draaien we van Maaike Alboter dus het liedje Zandpak Je handen losjes in je zak. sterk verhaal achter de hand en je principes op je borst geschreven. Lang even de vrijheid met je wijsheid in pak. Lach je al je angsten uit de nacht. Maar je ogen vragen om door je woorden te luisteren. En je schreeuwt met je gitaar al je gedachten uit je lijf. En dan hoop je zo dat iemand aan je vraagt. Kom je naar huis, lieve jongen? Ik heb je zandbak zo gelaten als hij was. Dan kun je zelf je dromen bouwen en niemand die erop gaat staan. Al zo goed gedaan. Je wist precies hoe je ervoor ging stellen met je mee te gaan. Je zegt wat ongepaste dingen en dan kijk je er gewoon veel te lang aan tot ze ja zegt. Lang leven de vrijheid van een man. En je provoceert de wereld die zo niet ziet dat je bang bent. Omdat je bang bent. Maar je ogen vragen om door je woorden in te luisteren. En je schreeuwt met je gitaar al je gedachten je jij. En dan hoop je zo dat iemand aan je vraagt. Kom je naar huis, lieve jongen, ik heb je zambak zo gelaten als hij was. Dan kun je zelf je dromen bouwen, en niemand die erop gaat staan. Dus kom je thuis, lieve jongen, ik heb je zambak zo gelaten als hij was. Dan kun je zelf je dromen bouwen. Gaat staan. kom je huis, lieve het liedje heet Zandbak? Maaike Auwboten. Ook dat is dus op vinyl uitgekomen. Want uh, ja, het is heel uh, frappant. Maar alles komt gewoon weer op vinyl uit. En uh, dat betekent... Ja, vinyl is gewoon terug. Helemaal terug. Ja. Uh, ik geloof zelfs ook dat, dat, dat vorig jaar... de omzet van vinyl met een kleine 300.000 platen gestegen is naar, naar ruim over de 700.000 en ja. dat, is, dat is best wel uniek uh, dat dat weer gebeurt ja. uh, terwijl er dus geen cd's meer verkocht worden althans bijna niet nauwelijks niet nou. want het meeste ja de, cd kan je ook uh, ja. die muziek kan je ook streamen ja en, en, en het, het vinyl is duidelijk aan een uh, heropmars ja, bezig Wedergeboorte. ja is dat geen mooi woord ja, ja. dat vind ik een mooi woord dan gaan we nu naar yes uh, want yes. we gaan het eerste uur gaan we afsluiten met een klein stukje. Dat is heel kort. Uh, de bijdrage van Bill Bruford. En dat heet 5% for Nothing. En daarna Long Distance Runaround. Dat is de bekende filtune. Uh, uh, uh, even aangeven dat we naar het nieuws en het weer gaan van uh, drie uur. Ryan Alter in the Trinity and a Day in the Life. En we komen bij u terug, het tweede uur. Tot zo.